ja, daar ben ik er nog. Godzijdank. Oh. En ik gewoon nu weer schuilen. Zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Jobbo Oots met het NOS Journaal. Een ruime meerderheid van de Turkse bevolking zegt ja tegen aanpassing van de grondwet. Het grootste deel van de stemmen is geteld en 60% van de Turkse kiezers stemt in met de hervormingen. De nieuwe grondwet beperkt de macht van het leger en die van de rechters. Dat is een van de voorwaarden die de Europese Unie stelt in de gesprekken over toetreding. Volgens de oppositie gebruikt premier Erdogan het referendum om de rechterlijke macht te ondermijnen... en is hij uit op een staat die gebaseerd is op de politieke islam. Door de nieuwe grondwet wordt het onder meer mogelijk om militairen te vervolgen... die betrokken waren bij de staatsgreep in 1980. Nabestaanden van 17 van de 24 Nederlandse militairen die zijn gesneuveld in Afghanistan hebben de afgelopen week een bezoek gebracht aan het land. Ze wilden zo een beter beeld krijgen van het land en de plek waar hun geliefde in de laatste periode van zijn leven al heeft doorgebracht, meldt Defensie. De nabestaanden bezochten onder meer het kamp waar de gesneuvelde militairen hebben gewoond en gewerkt. De reis was op verzoek van de nabestaanden... Informateur Cenk Willink gaat morgen langs bij koningin Beatrix om zijn eindverslag aan te bieden. Hij sprak de afgelopen week met de leiders van CDA, VVD en PVV over de vorming van een rechtskabinet. Hij probeerde zo vast te stellen of er voldoende onderling vertrouwen is om zo'n kabinet met gedoogsteun van de PVV tot stand te brengen. Als Cenk Willink met een positief oordeel komt, worden de gesprekken tussen de partijen hervat. Mogelijk zal Ivo Opstelten opnieuw worden aangesteld als informateur. In de eredivisie heeft FC Groningen thuis met 1-0 gewonnen van FC Utrecht. De winnende treffer werd vlak voor tijd gemaakt door Andreas Grantvriest. Eerder vanmiddag verloor Feyenoord uit met 2-0 van NAC. Ado Den Haag tegen de Graafschap eindigde in een gelijkspel. Het werd 2-2. En dan nog het weer. Vanavond alleen in het oosten nog kans op een bui. In de rest van het land opklaringen. Morgen overwegend droog en net als vandaag ongeveer 19 graden. Daarna wisselvallig en iets frisser.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 Ja, dat dus kunnen ze je nou wel even kwik zagen. Dan gaan ze dus daar de trap hef. En slaan ze je links hem. Dan lopen ze je rechthuis. Dan laven ze je er bovenhup. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schoon in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer kan nou wie vroeger. Ja.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 En de gemeentehandhavers die treden strafrechtelijk op. Dat zijn ABOA's, dus buitengewoon opsporingsambtenaren. En die maken het proces verbaal En dat wordt opgestuurd naar justitie. En de bestuursrechtelijk doet uh, de eimold namens de gemeente Zandvoort.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 It's you.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 shady clay in which to unwind but why do we go on in spite of mistakes in spite of destruction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 Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. Meneer van Raan, hoe gaat de samenwerking met de politie precies? Nou, de dus samenwerking met de politie is dat ervaar ik als heel plezierig. U uh, moet de samenwerking zien, uh, vooral met horecadiensten. Uh, ook wij draaien uh, horecadiensten en letten we, uh, ja, op allerlei zaken, uh, terrassen